Uur. Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het noodweer van gisteren heeft op tal van plekken geleid tot overlast en schade. Vooral Leersum in de provincie Utrecht is zwaar getroffen. Tientallen bomen woeien om, waardoor gasleidingen beschadigd raakten. Huizen en auto's hebben ook veel schade, maar de omvang van de schade is nog niet duidelijk, zegt burgemeester Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug waar Leersum onder valt. Inwoners kunnen sinds vanochtend een speciaal nummer van de gemeente bellen voor vragen over schade aan hun woning. Zeven mensen raakten gewond.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 Mensen die geboren zijn in 2003 kunnen die vanaf nu inplannen. Ook mensen die later dit jaar 18 worden mogen een afspraak maken. Later deze maand krijgen alle kwetsbare tieners tussen de 12 en 18 een uitnodiging. De gezondheidsraad komt binnen een paar weken met een advies over vaccinatie van alle 12 tot en met 17-jarigen.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 Zin in, Zandvoort. zin in Zandvoort is zin in Zfm. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. ZFM voor Zandvoort en de regio. En we gaan erin. Want we hebben een hoop te doen. En uh, zeker in het eerste uur. Want we hebben een extra gast. En dat is onze eerste gast. Dat is uh, burgemeester Molenburg. Over wat er op het strand gebeurd is. En hoe dat nou gaat met die gebiedsontzeggingen. Daarna praten we met Victor Bol in de rubriek Hoe is het nu met? Daarna is Dick Hulsebos de voorzitter van Ondernemersbelangen Zandvoort... aan de beurt om eens door te praten... hoe dat nou allemaal gaat met de coronatijd... en misschien bijna afgelopen. Ernst Brokmeijer gaat ons bijpraten... over de bouw van de nieuwe reddingspost. Dan zijn we over het uur. En in het kader van uh, politiek gaan we praten... met Sven Drommel, de nieuwe lijsttrekkerkandidaat... van de VVD. Aansluitend René van der Linden... met het provincieonderzoek... naar... Uh, Vier onderwerpen die jij gaat toelichten. Wout Verlem die gaat ons bijpraten over zomeractiviteiten. En dat komt van Sportservice vandaan. Maar allereerst, goedemorgen burgemeester. Goedemorgen, meneer Veld. Uh, het was nogal wat, woensdag. Um, ja, we hadden uh, een... ik heb even een kikkertje in mijn keel. Um, uh, we hadden een hoop politie op het strand, inderdaad. Um, er waren uh, twee groepen die... Uh, met elkaar uh, uh, een mot kregen. Uh, de politie is uh, heel snel ter plekke geweest. Uh, heeft toen een arrestatie verricht. En toen leidde dat in ieder geval tot een, oploopje, uh, tegen de, of een oploop tegen de politie. Die uh, uh, vrij groot uitdiep. Maar uh, gelukkig kon heel snel uh, uit alle hoeken en gaten van de provincie uh, versterking gehaald worden. Um, dus de politie heeft zeer professioneel en uh, ja, op een hele goede manier uh, het, uh, de boel weer in linie leeggegeven. U heeft het weer gedaan op Facebook, las ik de dag daarna. Maar de strandpachtersvereniging heeft dat gelijk neergzabeld, want er is adequaat opgetreden en dat is ook juist, denk ik. Bent u nog eens kijken, later? Jazeker. Ik lag net was even bij de Reddingsbrigade. En werd meteen gebombardeerd bij een activiteit waar ze een reanimatieclus deden tot uh, slachtoffer en op dat moment begon mijn telefoon uh, te rinkelen en ben ik heel snel uh, die kant op gegaan. Mm. Uh, toen was er heel veel politie ter plekke uh, en toen was de boel net weer uh, onder controle. Uh, dus um, uh, ik ben daar uh, uh, vrij lang aanwezig geweest. Het is wel uh, ook wereldnieuws geweest, het stond op uh, NOS Journaal, het is op televisie geweest en uit, daar werd ook verteld uh, dat u 32 gebiedsontzeggingen gaat uitschrijven. Hoe werkt dat precies? Nou, ik eh, heb als burgemeester de bevoegdheid om mensen eh, op basis van openbare orde en veiligheid eh, de toegang te ontzeggen tot bepaalde gebieden. Nou, in dit geval hebben we al snel van 32 eh, van de betrokkenen de gegevens kunnen achterhalen. Die hebben de politie keurig eh, genoteerd. Eh, en die mensen hebben eh, gisteren een gebiedsverbod uitgereikt gekregen voor drie maanden. Dat is de maximale termijn dat je zo'n verbod mag, mag afvaardigen... Die uh, verboden zijn ook uitgereikt door de politie uh, ter plekke. Dus agenten zijn aan de deur geweest om die uh, verboden uit te delen. En dat betekent dat uh, ja, voor drie maanden, voor deze 32 mensen... in ieder geval de toegang tot Sandvoort uh, er niet is. Um, komt men toch, dan is men strafbaar... Um, en we zijn op dit moment ook nog bezig met het analyseren van uh, camerabeelden. De deel van de politie had bodycams om te kijken of we nog meer uh, mensen op de kool kunnen hebben die ook zo'n dergelijk gebiedsverbod kunnen krijgen. Uh, het is fors, uh, het is een groot aantal en ik ben heel uh, ja, blij en gelukkig dat we in ieder geval er zoveel hebben kunnen achterhalen. Uh, dat is een gebiedsontzegging voor heel Zandvoort? Voor heel Zandvoort, ja. Nou, dat is, ja, zicht, met dat met is toch wel wat... Dat is nogal wat, ja, maar we willen het signaal wel helder afgeven... dat het, het aanbok uh, komt maken dat je uh, in ieder geval in Zandvoort niet uh, te zoeken hebt. Uh, een aantal jaren geleden onder bewind van uh, de vorige burgemeester... is er een plan ontwikkeld dat uh, groepen die verplaatsen vanuit Amsterdam... richting Haarlem-Zandvoort al uh, uh, gedetecteerd worden en gemonitord worden. Bestaat dat plan nog? De NS uh, werkt zeer nauw samen met, uh, met de politie. Um, uh, wij schalen ook uh, op die warme dagen enorm op als het gaat om extra security, beveiliging, verkeersregelaars. Um, en uh, De signalering is in ieder geval wel dusdanig dat op het moment dat er groepen deze kant op komen, dat het wordt gesignaleerd. Maar mensen komen niet alleen maar met de trein, die komen ook met scootertjes. Um, uh, ze komen in kleine groepjes. Dus uh, ook in dit geval was het zo dat het zich uh, openbaarde op het moment dat uh, men op het stand aanwezig was. Maar um, we hebben daar in ieder geval ook nog in de driehoek met het OM en de politie uh, over geëvalueerd. Dat met name de signaleringsfunctie, dat die ontzettend belangrijk is en dat we die nog wat stakker neer kunnen zetten. Ja, laatste vraag. Uh, de gebiedsontzeggingen zijn uitgereikt. Weet iedereen die een bedrijf heeft in Zandvoort, Horeca, Hotel enzovoort nou bieden dan niet in mogen? Nou, helaas. Op basis van privacywetgeving mogen wij dergelijke gegevens niet verstrekken aan ondernemers. Maar in ieder geval politie, handhaving, die hebben uh, uh, al die gegevens en uh, kunnen ook op basis van het feit dat men aanwezig is daarop optreden. Wat wel mijn dringende verzoek is, dat op het moment dat er ook maar de geringste uh, vermoeden is dat er overlast ontstaat, ook aan ondernemers, maar ook aan bezoekers, meld dat, want dan kan er adequaat door politie en handhaving worden opgetreden we zien dat op het moment dat er vroegtijdig geïnterviewd wordt, dat dat heel belangrijk is. Oké, okay, nou dat geldt dus voor alle Zandvoorters en toeristen. Als je wat ziet, bel handhaving of politie. Burgemeester, dank voor uw snelle uh, commentaar en ik wens u een prettig weekend. Gaat het zelf, meneer Zonneveld. Tot ziens. Dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. En jij beleefd het. Kom op, kom op.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 Goedemorgen Victor Bol. Goedemorgen. En wij gaan praten over hoe is het nou met. Nou ben jij natuurlijk niet uh, een bejaarde, want je bent een druk mens. Nou ja, af en toe voelen we wel zo hoor. <laughs> alles gezond, Victor. Ja, gelukkig wel. Gisteren mijn tweede coronaprik gehad. Dus uh, ja, dus over... het leven kan weer doorgaan, zeg maar. Hè? Dus over vier weken kan jij weer alles doen laten wat je gewend bent. Ik hoop het. Oké, okay. hey, uh, we gaan even af... heel lang en... terug, want uh, dat is nou in, de, in deze rubriek. En als ik heel veel terug ga, dan uh, zie ik jou als strandjutter. En ook uh, lang bezig geweest met het Juttersmuseum. Klopt. Um, met heel veel plezier en liefde. Is het toen uh, ook mede door jou opgebouwd? Ja, ik heb, ben de oprichter ervan. Uh, eigenlijk samen met uh, Wim uh, Kruiswijk uh, de boel opgestart. Hebben in jullie... Het, uh, ik draai nog steeds als een tierenlier. Ja, dat, uh, het is uh, een van de best bezochte museums in Zandvoort, wordt ik begrepen. <laughs> dus dat en toch... omstreken. En, en omstreken, ja, je trekt er mooi bij. Uh, uh, heb je in die tijd nog wat, wat leuks bijzonders gevonden? Nou, ik uh, heb eigenlijk uh, sinds uh, anderhalf jaar uh, afstand afsta genomen van het museum. Omdat, mm -hmm. uh, ja, ik kreeg nog steeds te veel eer uh, wat mij niet toekwam. Want uh, ik uh, was alleen nog op de achtergrond een beetje werkzaam en... Toch kwam steeds mijn naam weer boven drijven, terwijl de vrijwilligers uh, zich uh, ingezet hebben de laatste tijd. Dus ik vond uh, dat ik uh, een beetje afstand moest nemen, zodat uh, de eer meer naar de vrijwilligers toe gingen uh, die het museum nu eigenlijk draaien. Nou. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk, uh, ja, eigenlijk niet meer actief bezig geweest om dingen te scoren op het strand. Ik heb het te druk met mijn bijen. Ja, daar kom, daar kom ik serieus. zo nog wel even op. <laughs> op. dat mooie bord langs de Zandvoorselaan. En die, uh... dus vandaar, uh, vandaar dat ik uh, ja, weinig inbreng heb gehad. Ja, de laatste, de laatste jaren wel, maar toen jullie begonnen... Uh... Ja, toen, uh, toen kwamen volop uh, spullen van het strand binnen natuurlijk. En uh, binnen een waren we eigenlijk al te klein. En gelukkig uh, zag de gemeente wel in dat, uh, dat we een heel uh, mooi museumtje opgericht hadden. Wat kost... Hallo? Hallo? Ja, ik hoorde een piepje tussendoor, maar waarschijnlijk probeert iemand mij te bellen. Maar goed, uh, laat dus, maar dus, uh, piepen. Dus uh, ja, uh, in minuutvertijd was de boel vol en de gemeente heeft toen besloten om ons uh, de benedenverdieping er ook bij te geven, dus die hebben een verbouwing gedaan zodat het museum eigenlijk qua grootte verdubbeld was. Is die, uh, die kreeft eigenlijk ook jouw uitvinding? De kreeft? Ja, die er beneden rondloopt. <laughs> Ja, ja, het moest natuurlijk educatief worden in mijn ogen. Dus uh, vandaar dat we de kreef toen aangeschaft hebben. En, uh, zodat uh, de kinderen van de dichtbij een kreef konden zien en desnoods nog aaien als ze dat aandurfden. <laughs> en dat, uh, ja, dat werd met veel uh, succes ontvangen. Oké, okay, en uh, ook, weer, ook een hele tijd uh, geleden hadden wij uh, een aantal uh, jaren de Week van de Zee. En in een van die weken reed hij met een amfibievoertuig rond. Ja. De Duk. Ja, is dat nog wat? Nou, de Duk eh, was qua kosten niet rendabel. En qua onderhoud gewoon sowieso met het zoute zeewater. En het is natuurlijk een voertuig uit de Tweede Wereldoorlog vandaag. Daar. En ja, daar hebben we gewoon afscheid van genomen. Maar uh, strandactief uh, is wel uh, door blijven rijden met de strandkar zeg maar, en de huifkar. Ja, ik, uh, uh, ik, ik zie die gele kar eigenlijk niet meer zo. Nee. Tot mijn spijt ook niet. En uh, Bram uh, is de, uh, die de eigenaar op, op het moment. Alleen Bram was natuurlijk op een gegeven moment begonnen met zijn strandtent Ahoy. En eigenlijk was ze hard ook nog bij het, uh, bij het biologisch boeren. Dus dat mm -hmm. heb je ook uh, nog gedaan. En ik weet eigenlijk niet wat de plannen zijn van Bram om uh, ja, met, de, met de strandkar verder te gaan. Of het uh, weer te exploiteren of het aan een ander over te laten dat hij de boer gaat verkopen. Dus er is nog wat voor jou? Uh, nou, ik heb uh, met tranen in mijn ogen heb ik er afscheid van genomen. Want dat was een van de ja. leukste dingen die ik in mijn leven heb uh, kunnen doen. Zeker voor, voor de kinderen en de mensen die ik gelukkig kunnen maken. Hè, die al jaren niet op strand waren geweest omdat ze gehandicapt waren. Of uh, al jaren in een bejaarder zaten. En op die manier weer een sprankje van, uh, van de natuur en onze zee en ons strand konden laten zien. Maar uiteindelijk uh, was het de goede beslissing. Het werd voor mij werd het te zwaar. Nou ja, het is ook een hele opgave, maar, uh, maar degenen die jou een beetje alle, kennen en, met en met ook... ik met alle plezier naar terug. Wat zeg je? Ik zeg, ik kijk er nog met alle plezier naar terug. Ja, uh, ik ook, want we reden... Ik hoop ook uh, van harte dat, uh, dat er iemand is die uh, contact opneemt met Bram en zegt van... Uh, nou, dat lijkt me leuk om weer op te pakken en zodat... Uh, ja, Weer zoiets terugkrijgen hier in Zandvoort. Ja, Het was altijd leuk om, uh, om jou te zien stoppen en, en de kindertjes uit te zien stappen. En uh, met de voetjes in zee en dan pakt je er wat uit. En uh, dat is altijd leuk. Dus ik hoop ook met jou samen dat iemand uh, dit hoort. Of uh, misschien uh, toch al het idee hebt. Jongens, uh, maak leuke ritten met die gele strandkar. Dus we moeten kijken wat eruit komt. Ja, nou, het, het is zeker uh, als je van kinderen houdt en van mensen om je heen en van de natuur. Is het uh, de mooiste baan die je maar kan verzinnen. Um, daarna ben jij uh, van het Schelperplein uh, verhuisd naar uh, de Sanfoestelaan, net achter de Rotonde. Ja, uh, klopt. Is, is die Ik verbouwing de al de af? Ja, is wereldrecht. Sorry, dat zijn. Is die verbouwing al af? Jazeker. <laughs> <laughs> ja, dat is wat voet in de aarde gehad. Maar ja, daar was ook de beslissing van stoppen met het en actief en uh, toeleggen op de bouw van een huis voor mijn gezien. En ja, eigenlijk na 3,5 jaar ja, staat er een paleisje, naar mijn idee. Uh, het ziet en er, er ook... Door domme... mensen die bij me langskomen. Dus uh, mm -hmm. ik denk dat ik mijn best gedaan heb. Nou, uh, ben jij op, op en top Zandvoort. Je, je komt van het Schelpenplein af. Is dat wennen op de Zandvoortsalaan? Want nu zie ik het natuurlijk weer bij de herten en de konijnen. Ja, en aan de andere kant is dat een uh, mooie overgang, vind ik. Zeg maar, ik hoor niet meer bij Zandvoort officieel, want ik ben nu een wegger. Ja, dat is vroeger al zo en dat, dat is nog steeds volgens mij zo. Als ik bij Pieter Lip kom, dan ben ik nog wel uh, Otter maar ik weet geen antwoord meer. <laughs> <laughs> maar uh, ik zeg het wat, uh, wat dat betreft: de verandering is uh, ja, uh, leuk. Want ik ben me daarna natuurlijk allerlei andere dingen uh, ja, in, in gaan verdiepen. Want ik kom in een hele andere habitat terecht. Uh, van, van het strand. Dus alle diertjes, uh, mollen, uh, herten, uh, noem maar op, kikkertjes, padden, uh, allerlei soorten vlinders die ik uh, op het schelpenplein niet tegenkwam, die uh, kwamen nou bij mij door de tuin heen hobbelen. Volgens mij. Uh... Kwamen er ook beesten bij jou in de tuin die wat kip hebben ge, ge, gestolen in de tuin? Ja, dat hoort uh, ook nog bij de natuur. <laughs> en, uh, ja, En Er is niks aan te doen, maar om daardoor het plezier van je dieren op te geven. Vrouw nee. zegt wel eens stoppen mee, want ik word er iedere keer uh, moedeloos van als er weer een vos geweest is. Ja, Nu op het moment lopen er weer, uit mijn hoofd, uh, negen kleine kuikentjes rond. Die uh, straks weer de tuin gaan vertegenwoordigen om uh, alle wormpjes en... Uh, mijn klein zoon te plezieren als hij op visite komt. Ja, dat, dat lijkt me wel leuk. Maar je hebt uh, nog twee hobby's. Uh, je bent ook aan het roken. Ja. We hopen dat dit, uh, dit jaar weer plaats gaat vinden natuurlijk in Zandvoort. De melding is gedaan, Victor. Dus uh, dat dus kan ik je een beetje geruststellen. En uh, dat geldt ook voor andere rokers. Als uh, het allemaal toelaat, gaan wij 14 augustus roken. Lijkt me heerlijk. Ja, mij maar, maar ook. Vooral als jij langskomt met de worst... Hey, um, de tweede hobby, die zag ik ineens voorbij komen op de Sandvoortselaar... ...staat een groot bord, honing. Ja. Hoe, hoe ben je daarop gekomen? Nou, ik wilde eigenlijk altijd al tenminste iets, iets met uh, bijen doen. <coughs> Van kinds of aan al was, was ik geobsedeerd daardoor. Dus ik had heel veel kennis opgedaan. En ja, ook deze locatie uh, ja, gaf het de mogelijkheid om te doen. En uh, ja, ik heb me daar meer in verdiept. En ik heb uh, twee leraren die al... Uh, meer dan 50 jaar in het vak zitten en uh, die me alles bijgespijkerd hebben. En ja, zodoende ben ik een beetje met, uh, met bijtjes begonnen en honing. En ik merk om me heen dat er behoefte is aan, uh, aan goede producten en eerlijke producten. En we hadden de corona voor de deur natuurlijk, dus uh, mm -hmm. mijn, uh, mijn inkomsten gingen aardig achteruit, want ik had uh, als ZTP nog wel wat werk bij Shell, maar dat uh, ging helemaal plat. Heel ja, ook plat. Ja, en uh, dat is nog steeds slecht. En uiteindelijk uh, had ik mijn eerste honing geoogst. En ik hoorde allemaal mensen van... Oh, die wil ik ook, die wil ik ook, die wil ik ook. Dus uiteindelijk uh, hebben we nu uh, zes, zeven voortjes uh, hierachter staan. En ik heb toevallig gisteren voor het eerst uh, de eerste honingraten eruit gehaald. Dus ik heb uh, 4,5 kilo uh, honing geoogst gisteren. Om even te testen of het nog goed is. Want uh, het gaat om de vochtigheid. Alle raten waren dicht. Uh, Plakt. Dus dan is de honing goed. Maar dat was natuurlijk zo laat, want we afgesproken begin, begin mei al met oogsten van de honing. Maar het was te koud. Is dit, is dit de eerste oogst? Oog? Want ik heb al, dat bord al eerder zien staan. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dat is de, de honing nog van augustus. En nu oh, okay. we hebben we de nieuwe oogst straks. We gaan, denk begin volgende week gaan we slingeren. Ik heb het nu nog in raad te zitten. Ja. En dan uh, gaan we aan de nieuwe oogst beginnen. Het is altijd twee, twee keer oogsten per jaar in uh, begin mei. Nou, in dit uh, geval is het uh, eind uh, juni bereikt, uh, te met. Mm -hmm. En uh, zeg maar uh, eind augustus, dan is het tweede oogst. En dan komt het Dus laat je eigenlijk in? zitten voor de, de, voor de bij om te overwinteren. Ik mm -hmm. oogst zeg maar, in augustus maar uh, een deel. Ik ja. laat in de kasten 14 kilo in per kast zitten om de bijen de winter door te laten gaan met hun eigen voedsel wat ze vergaard hebben. Dus uh, binnen twee weken staat het bord uh, met de bijen weer op de Zandvoortselaan? Ja, zonder meer. Vanmiddag alweer. hoor. Vanmiddag alweer. Nou, uh, ja. Zandvoort de sla, slag zou ik zeggen. Want op is op. <laughs> hey, Victor, uh, ontzettend bedankt voor uh, dit praatje in deze rubriek van hoe is het nou met dat weten we nu weer hoe het nou met Victor Bol is. Um, is mevrouw Bol wel blij met al die bijen? Ja, uh, in principe <laughs> heb je er geen last van. Hè? Als, je, als je de vliegopeningen aan de andere kant op hebt. <laughs> ik ben wel enthousiast zeg maar, met uh, mensen om uh, erbij te laten zien. Wat ik ook had met, uh, met uh, kinderen op het strand. Dus ik heb eigenlijk een, een, een dingetje het bij de gemeente. We hebben nog een stukje grond uh, naast het huis liggen natuurlijk wat van de gemeente is. Mm -hmm. uh, om daar een insectenduin van te maken. Dat er een klein schelp op komt. Dat kinderen zeg maar, daar overheen kunnen wandelen. Stenen op kunnen tillen. Eh, balken kunnen verrollen. Eh, met, een, eh, met een loop En er staat nog een omgevallen boom. Daar zou ik graag een, een bijenboom van maken. Dat kinderen de gaak zien kunnen boren. Dat wilde bijen daarin kunnen gaan wonen. Ik heb dat een paar weken geleden bij de gemeente neergelegd. Ik heb alleen helaas en niks teruggehoord. Of ze het een leuk initiatief vonden. Om uh, dat stukje grond zeg maar, nog meer natuur uh, ...te laten worden zoals het nu is. Ja, nou er luisteren genoeg mensen van de gemeente mee... ...dus ik denk dat er uh, misschien wel contact is. Anders moet je gewoon weer bellen. Victor, bedankt en ik spreek je gauw weer. Graag gedaan en we zien elkaar zeker bij het roken. Ik leg een woordje voor je apart. Dank je wel. <laughs> Hoi. Hoi. The waves keep crashing in Like the fire that you breathe in Under the stars we're sailing High seas keep rolling on Through the mist so far from home But I'm not alone Let the sun shine in The night sinking, with shadows dancing round my skin. Some people call them nightmares I'd say my mind's astray. Whenever darkness clouds my days, but I'm not alone, let the sun shine in. control it, don't wanna end it. There's no one here and I don't care, I feel it's safe to dance alone. Dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone. Dance alone, let's go and go. I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. So let's go. Want wij proberen contact te leggen met de voorzitter van het ondernemersbelangen Zandvoort, de heer Dick Hulsbos. Mocht u niet horen, bel dan even terug. We hebben al een paar keer geprobeerd, maar we weten ook niet waar het aan ligt. Dus uh, ga ik maar een beetje ja, maar... aan Jelmer wat vragen stellen, want die staat hier natuurlijk ook. En uh, die gaan wij vandaag of morgen steeds meer inzetten als uh, presentator technici. Jelmer, was je in het dorp gisteren? Ik uh, was zeker in het <laughs> dorp, ook uh, rond de tijd dat het uh, een beetje misging, zeg maar. Um, ja, we, we moesten omrijden natuurlijk. Uh, elke straat was helemaal volgelopen met water. Heb je, uh, nou, wij waren in, uh, in de Halterstraat en daar uh, waaide alles weg. Ja, ja. ja de, de, die video's heb ik ook gezien inderdaad. En uh, je hebt zeg maar de straat naast het uh, hdmz-museum. Ja? Dat stond zo ver onder water dat de auto's die daar geparkeerd stonden, Ja, ik weet niet of die uh, van binnen nog droog zijn gebleven, zeg maar. Um, ja, en je had natuurlijk ook weer omhoog uh, gekomen putdeksels. En ook een gedeelte van de weg was omhoog gekomen. Maar ik hoorde van jou dat jij een, uh, ook een uniek uh, natuurtafereel hebt uh, ervaren. En welke bedoel je? Ja, jij had oh, het ook. Ja, van, uh, ja, ja. ja, ja. ja op, uh, ons, achter ons nieuwe muurtje is een, uh, een verkeersbord uh, geplaatst. En dat is al een keer weggezakt omdat er veel water uh, wegstroomde. En uh, het was weer keurig gerepareerd. Maar nu is het toch de verwachting dat de man die het verkeersbord geplaatst hebt door de afvoer van de kolk heeft gestoken. Vandaar dat alles, uh, als het een beetje regen, toch wegspoelt. Nou, dus is die muur eigenlijk een succes, Ben, of niet? Die muur is uh, prachtig. Het is uh, uh, mooi afgewerkt. En uh, ja, een aanwinst voor Zandvoort. Ja. Ook al wel een aantal mensen de oude steentjes heel erg mooi uh, vonden. Maar goed, het is gebeurd, het is af en er wordt nog wat uh, gerepareerd. Um, denk je dat daar eigenlijk iets tegen te doen is tegen dat wateroverlast? Want het was natuurlijk overal. Of is dit gewoon wat we de komende jaren maar met ons mee moeten? Um, Zandvoort heeft uh, van oudsher een aantal punten die uh, vollopen. En het is zeker het gebied achter uh, HDMZ. Uh, dat is ook de Haldenstraat zelf en dat is ook de Haarlemmerstraat. En uh, omdat wij steeds meer lokale uh, grote buien krijgen... denk ik dat de capaciteit van uh, het riool vergroot moet worden... En ik geloof dat Zandvoort daar op bepaalde plekken al mee bezig is. Zo zijn bij ons uh, alle buizen vervangen door uh, grote buizen. Dus ik, dat zal dan moeten gaan helpen. Maar ja, uh, er is een overloopbak die is geplaatst op het Zwarte Veldje. En die zou dan die, die kom van uh, de Prinsessenweg, Louis-Davenstraat, Koningsstraat moeten opvangen. Maar ja, of dat uh, adequaat ja. is, weet ik niet. Maar Heeft het ook niet iets met het... Uh... De verdeling van het groen in het centrum. Want je zou ook kunnen zeggen als je wat meer afvoerplekken hebt. Niet alleen putten, maar bijvoorbeeld ook uh, grasdaken gaat neerleggen. Of, uh, of, ja. of, of meer inderdaad wegloopstukjes zoals het Zwarte Veld. Er zijn natuurlijk heel veel uh, mensen die uh, hun tuin hebben uh, weggegeven om uh, steentjes neer te leggen. Ja. En je ziet nu ook landelijke acties om uh, tegels te ruilen voor plantjes. En de gemeente doet daar ook al mee. Dus als ja. je dat idee hebt, kan je bij de gemeente terecht. Als je tuin hebt, ja. voert dat het water af. Als ja. je steen hebt, dan, ja, dan stroomt dat naar zo de in punt. Een keer, En dan hè. heb je die, die effecten die uh, zo voorkomen. Maar ik heb een vraag aan jou, uh, Jelmer. Want als jeugd krijg jij steeds meer vrijheden. Nu de corona uh, perikelen een nou. beetje. Merk je dat? Ja, nou iedereen krijgt natuurlijk de vrijheden. En vooral de mensen die nu al uh, uh, volledig gevaccineerd zijn. Uh, en het is ook mooi dat ik gisteren uh, uit 2002 mijn afspraak kon maken. Uh, dus dat, dat tempo zit er echt wel in. Uh, ik hoop alleen dat uh, na woensdag uh, dat je ook je vaccin mag kiezen. Dus ook voor Johnson mag kiezen dat dat uh, ook beschikbaar is. En ook een beetje in de buurt. Uh, Dan want, ben je één ja, keer klaar. Dat is voor mensen van mijn leeftijd gewoon ook veel beter. Want ja... Uh, de mensen die in een wat eerdere leeftijdsgroep zaten... die zijn misschien begin juli al volledig gevaccineerd. En dan, ja, dan heb je twee weken uitloop, maar dan heb je nog best wel een flinke zomer. En ik heb het nu gepland uh, halverwege augustus dat ik uh, volledig ben. Maar ja, als je dan erbij optelt wat je daarna nog moet doen aan dingen en voorwaarden... dan zit ik alweer op school. Dus. Vier weken en daarna mag je ongeveer doen uh, wat je wil. Dus eigenlijk... Ja maar wel heel positief uh, ook dat we dat we van de mondkapjes afgaan en van de anderhalve meter, uh, ja, maar goed dat dat. Uh, ja, er zijn ook mensen die zeggen we, we komen er nooit vanaf. Uh, maar ja, je ziet toch dat het uh, allemaal lukt uh, dankzij vaccinatie. En hoe gaat het met de studie dan? Uh, met de studie gaat het goed. Heb ik van uh, dit, uh, van de week afgerond. Uh, de punten moeten nog binnenkomen, maar uh, dat uh, wordt gewoon volledig uh, succesvol. Je hebt er alle vertrouwen in, hoor. Ja, hoor. ja, ja, ja. ja altijd vertrouwen hebben natuurlijk. Uh, ja. En uh, uh, verder, ja, ik, ik hoop gewoon ook voor de studenten en voor de jongeren... dat ze zich laten vaccineren, hoewel natuurlijk altijd nog wel je eigen keuze is. Maar ik weet sowieso dat het... Ja, het, het je moet ook gewoon zien, van, het wordt nu wel heel makkelijk gedacht... van ja, het is allemaal troep, maar het is... Sinds, al sinds 2002 zijn ze hiermee bezig. Hè? Sinds ja. de SARS-uitbraak. Dat moet je wel altijd een beetje in je achterhoofd hebben. Het is niet iets wat in een jaar is uh, bij elkaar geknutseld. Dus, uh, er zit echt heel veel techniek achter. Ja. En, uh, daarom denk ik ook dat het belangrijk is om daar altijd. Uh... Er moet ook wat, uh, wat goed mee omgegaan worden. Dat men een goed druibak heb. Ik denk dat wij ja. even een plaatje ja, gaan draaien. En dan kan ik straks nog wel wat vertellen over de acties van uh, Liam, denk ik. Ja, helemaal goed. We gaan uh, naar. Uh, ja, welk nummer gaan we luisteren, Ben? Dan moet ik even kijken. Ja, die staat op 11.36. <laughs> Dan gaan we luisteren naar Neutron Dance van de Pointer Sisters. inderdaad weer een lekker stukje muziek... van de Pointer Sisters. en uh, Jelma doet dat tegenwoordig, want Cor is weer even in het buitenland. Dus uh, we gaan het weer volgen... voor de eerstkomende paar weken. Um, Ernst Brokmeijer, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Hoe is het met je nieuwe reddingspost? Uh, ja, wat zal ik erover zeggen? Je wordt er als... Uh, als, als, nou ja, als, gewoon als, als lid van de race gegaan... Uh, ja, uh, soms bijna een beetje moedeloos van... En je vraagt je eigenlijk af van: ja, gaat het ooit nog goed komen? Nou ja, het, uh, het is geloof ik in 2017 begonnen. Ja, 2015. 2015 al begonnen. Ja, ik zag ergens een plan liggen van 2017. Dat is ja, waarschijnlijk al, alweer het tweede plan dan. Ja, in, in 2015 uh, hebben een aantal uh, partijen uh, uh, vragen gesteld in de Raad. Naar aanleiding van de toenmalige staat van, uh, van de Zuidpost. En is eigenlijk de opdracht gegeven, nou, kom met een uh, plan van aanpak, en toekomstvisie. Mm -hmm. En uiteindelijk is daar besloten, nou ja, eh, renoveren is eigenlijk geen optie meer. Gezien de historie en de staat van het huidige pand. Um, dus de optie is nieuwbouw. En inderdaad, uh, yeah, ongeveer vanaf 2017, dat klopt, uh, zijn uh, yeah, de plannen gaan rollen. Um, mm -hmm. en, en is men gaan werken aan, uh, aan uh, nieuwbouw. Um, en ja, we zitten in uh, nou ja, 2021. Mm -hmm. En... Um, met de laatste raadsbrieven van Wethouder Bluis, wanneer de raad informeert over de laatste stand van zaken. Ziet het er uit dat we ook in 2022 nog geen nieuw gebouw zullen hebben? Waarom zit er dan zo'n tijd tussen 17 en 2002, zal maar zeggen? Want toen is het eerste ontwerp opgezet van die nieuwe reddingsborst, die niet beviel. Hoe komt het dat er zoveel tijd in zit? Nou ja, dat zijn natuurlijk verschillende stappen. Um, het is denk ik allereerst goed om, om, om te weten dat uh, um, eigenlijk de, de gemeente, de, de opdrachtgever en, en de bouwer van het pand is ja. en als reensbegaande de gebruiker. Uh, dat gaat overigens uh, uh, op dat vlak echt in zeer goed overleg. Dat betekent dat in de eerste fase wordt, uh, een plan van een aanpak wordt gemaakt, een plan van eisen. En wat, wat heb je als reensbegaande nodig? Er wordt gekeken naar andere reensposten in het land. En daar is uiteindelijk een plan uitgekomen. Uh, uiteindelijk een, een architect aan de slag gegaan. Uh, dan moet de financiering gevonden worden. Nou, dat, dat leek allemaal zeer voortvarend te gaan. Ja. En dan nou, een eerste plan. Um, daar zijn toen uh, een groot aantal bezwaren op gekomen. Um, en is eigenlijk besloten. En, en eigenlijk liep dat een beetje samen met, met een tweede andere ontwikkelingen. En dan in, uh, nou, wat is het, 2019 en de pech um, Dat PFAS uh, ongeveer de kranten mm -hmm. beheerste. Um, en dat door allerlei ontwikkelingen in de markt. Um, um, ook de kosten een flink stuk waren opgelopen. En, uh, elk jaar stijgen gewoon de bouwkosten in Nederland. En dus men moest uh, terug naar de raad. En uiteindelijk is besloten om een aangepast ontwerp te maken. Uh, daarbij zijn wat concessies gedaan aan diverse kanten. Om de toenmalige bezwaren tegemoet te komen. En onder andere is het gebouw iets lager geworden. Het nieuwe ontwerp. Uh, is, nou, er zijn Een aantal ja, uh, ruimtes zijn wel iets kleiner gemaakt. Uh, geprobeerd is om niet mogelijk aan de functionaliteiten. te uh, in te boeten. Maar ja, dat gebeurt dan toch altijd. Ja. En maar vooral ook, hoe kunnen we ook een aantal bezwaarmakers tegemoetkomen? En dat heeft geleid tot het huidige ontwerp. En ja, ook daar hebben we nu gezien dat er van diverse kanten ook weer bezwaar is gemaakt. Overigens zeg ik daarbij, en dat klinkt altijd een beetje dubbel... aan de ene kant is dat goed dat dat kan in Nederland. Ik bedoel, als ik zelf iets zou hebben... zou ik ook blij zijn dat er juridische mogelijkheden zijn. Dus ja, dat is zoals het is. Ja, inhoudelijk vinden we dat natuurlijk heel jammer, want we hadden gehoopt dat uh, nou ja, door de concessies, overleg, uh, en nu is ook met allerlei partijen... gesproken, uh, dat er nu... een plan lag waar, waar hopelijk uh, ook... de omgeving zich in kon vinden. Nou, je, um, je bent al een stuk tegemoet... gekomen aan bezwaren die... Uh, in, in, in het eerste plan waren. Je bent naar beneden gegaan. Maar vind je niet dat je... je kan toch een uitzicht kopen? Um, en, en wat bedoel je daarmee? Nou, je, je, bent, je bent gezakt. Dus... Uh, uh, het ja, maar, dat, maar dat, dat, je kan natuurlijk in constructie wel iets... en, en er is sprake gekeken naar hoe kunnen we dat in zichtlijnen doen. Mm -hmm. En voor degene die dat niet helemaal uh, weet... op dit moment uh, staat het, uh, het huidige gebouw eigenlijk half in het duim. Ja. Um, dat is zo'n 30 jaar geleden al een probleem geweest... Uh, bij de, ik zou bijna zeggen, de vorige nieuwbouw. En dat betekent dat 30 jaar geleden niet een geheel nieuwe post is neergezet... maar alleen de bovenkant uh, is vervangen in een soort ja, groene renovatie... Uh, maar daar zitten we nou ja, zeg maar op een ongeveer twee etage hoogte. Waardoor je redelijk over het strand kan kijken. Uh, dat was de afgelopen jaren al een stuk minder geworden. Door ja, uh, de, de strandenten zijn groter geworden aanbouwen. Uh, en dus we hadden het daarom in de zicht. Uh, in eerste instantie als reeksbegade uh, nou, uh, uh, uh, hebben wij er ook geen probleem mee. En, en was ook de originele wens. Eigenlijk gewoon op dezelfde plek nieuwbouw. Maar ja, half in de duin uh, met ons hoogheemraadschap. Ja, dat is gewoon geen optie meer. Dus je, dus je en, moet naar voren. Dus uh, is al vrij snel besloten dat het niet op het huidige terrein komt. Mm Wat -hmm. uh, we daar weer te maken hebben met de regels dat twee vaste gebouwen... daar moeten een bepaalde lengte uh, tussen zitten. Nou, uh, De zelfvereniging is bijvoorbeeld een vast gebouw. Dus dat betekent dat we nou ja, naar een andere plek moesten. Mm -hmm. En uiteindelijk is daaruit gekomen dat het, uh, ja, het, het perceel naast de renningspost... Uh, waar in het verleden een standpunt had gestaan... Ja, dat dat dan de geschikte plek zou zijn en uh, is door de gemeente daar uh, de ontwikkeling op gestart. Okay. Um, en dan krijg je inderdaad dat uh, nou ja, in overleggen met Hoogheemraadschap en hoe dat precies is gegaan, dat, dat zou de gemeente naar moeten vragen. Maar uiteindelijk is de boodschap daaruit gekomen. Ja, dat pand moet acht meter uit de duinvoet staan. Hm. En de duinvoet is niet eens het, het echte duin wat je ziet, maar een berekening, heb ik begrepen. Um, omdat dat nou ja, dan heel lange termijn, toekomstbestendig en, en allerlei zaken. Ja, dat is vandaar dat de huidige plek uh, is zoals die is. Mm -hmm. uh, en uh, als rangebegaan ook hebben gezegd, nou ja, als we daar het uitzicht hebben en, en ons werk kunnen doen, ja, wie zijn wij om daar tegen te zijn? Nou, er stond in het eerste ontwerp een, een, uh, ja, een soort uh, vliegtuigtorenachtige uitbouw op. En dat is nu een, uh, een raam geworden waar je ook naar buiten ja. kan kijken. Ja. Heb, je nou, heb je nou genoeg rondomzicht? Want die andere ramen zijn eruit. Ja, de, de, de, de, zoals wij op de ontwerpen zien... Uh, lijkt dat allemaal wel dik in orde te zijn. Uh, uh, het is wel iets kleiner geworden, ook boven ook de, de, de ruimte. Maar ik zou bijna zeggen, vergeleken met wat we nu hebben... is, is elke vierkante meter extra uh, mooi. Uh, dus, dus qua ontwerp ligt echt een ontwerp... waar wij ook als eerste heel goed uh, uh, voor heel veel jaren... weer ons werk uh, um, kunnen doen. Ja, um, ik heb er ook een stukje gelezen waarbij ik dacht... Um... Ernst is een beetje moedeloos aan het worden hierover. Want hij had het over maar één toilet. Het is niet meer van deze tijd. Kant op te gaan, Ernst? Nou, het gaat eigenlijk twee kanten op. Hè. Je doet op een interview van van de week. Ja. Dat is altijd bij natuurlijk interviews. Daar is denk ik 30 minuten materiaal opgenomen. Die is er uitgepikt. Eigenlijk de boodschap die daar ook gegeven werd. Hè. Want de vraag was daar. Ja, is het nou zeg maar voor de leuke nieuw gebouw? Of, uh, uh, uh, of is het nou even nodig? En Wat wij ook daar gezegd hebben, en dat, dat, dat is ook gewoon echt zoals het is... is eigenlijk zijn er twee hoofdproblemen met het gebouw. En laat ik dan met de makkelijkste beginnen. Uh, wat ik al zei, het gebouw is 30 jaar oud, maar de fundering mm -hmm. is al veel ouder. Die gaat terug richting 53 of 56. He, dus de houtbouw aan de onderkant, die is gewoon op aan het raken. En mm -hmm. dat is niet zo dat het morgen instort. Uh, zeker niet, want dan hadden we er echt niet meer gezeten. Maar dat kan ook niet nog 10 jaar blijven staan. Uh, en dus, dus de bouwkundige staat, ja die begint echt heel erg achteruit te lopen. Dan heb je het ook heel simpel over uh, raamkozijnen die slecht open en dicht gaan. schapieren, houten werk, uh, vloeren die slechter worden. Maar... Dus dat is gewoon puur de bouw. Uh -huh. En dan het tweede is, en dat noemen wij dan het functionele, is, uh, als je bedenkt dat uh, uh, nou, zeker in de zomerperiode je dagelijks met uh, nou, tussen de tien en de 30 lifeguards daar aan de gang bent. Um, Zeker nu bijvoorbeeld met corona hè, in het hoofdbemanningengedeelte... wat ook de keuken is, wat ook de meldkamer is... wat ook de plek is waar de stroomgas binnenkomen. Hè, dat is geloof ik uh, zes uh, vierkante meter. Um, en daar kunnen op dit moment geloof ik formeel vier lifeguards zitten. Eén ja. douche, één toilet. Um, heel traditioneel een dameskleedkamer... die ongeveer uh, minder dan de helft is van de herenkleedkamer... <laughs> waar met moeite twee dames, drie dames ze kunnen omkleden. Echte kledingkast... Ja, hè, dus, en dat stukje was er uitgepikt. Maar het is echt die combinatie van bouwkundig is het gewoon aan zijn eind aan het komen. Uh, maar ook functioneel voldoet het gewoon niet meer aan de huidige van destijds. Ja, dan, dan ga je je toch afvragen uh, of de gemeente daar niet gewoon wat meer druk op kan zetten om, uh, om, om te gaan bouwen. Ja, dat, dat is natuurlijk ook iets wat wij um, um, ja, soms natuurlijk wel afvragen. Uh, al ben ik ervan overtuigd. En, en dat is natuurlijk ook het lastige. Het maakt niet uit uh, of je nou naar, ik zou bijna zeggen, naar het Zandvoortse raadhuis gaat of naar Haarlem... waar een grote van de ambtenaren zit. De raad, het college, de ambtenaren die ons ondersteunen. Iedereen uh, is er 150% van overtuigd. Het gebouw moet er komen en zo snel mogelijk. Mm. Dus ik zou bijna zeggen, daar ligt het niet aan. De wil is uh, er. wil. Uh, maar goed, we hebben natuurlijk ook gewoon een, een, een juridische kant. En uh, wat ik al eerder zei, hoe vervelend dat voor ons ook is... En natuurlijk, ik heb het liefst dat ze morgen beginnen met bouwen. Snap ik ook dat, daar, um, ja, dat dat is zoals het is in Nederland. En dat we daar dus ook mee zullen moeten dealen Of ja. In dit geval de, de gemeente en de, en de juridische medewerkers daar. Die, uh, die zienswijzes die ingediend zijn, hè, zijn dat ook al uh, zienswijzen die bij de rechter ligt? Of is dat nou gewoon in gesprek? Um, voor zover ik weet is het op dit moment nog het huidige uh, eerste zienswijze traject. Um, maar ik moet je bekennen dat ik dat niet 100% zeker weet. De, de, okay. Voor zover ik weet loopt de laatste gewoon normale vergunning aanvraag. Ik zou bijna zeggen de advertentie in het krantje. Ja. Uh, en kan je na die verlening zes weken je zienswijze indienen. Um, en die um, um, nou, is of wordt beantwoord. Um, um, en, en dat is waar we nu in zitten. Um, alleen, en dat is volgens mij, uh, zoals ook uh, Gert Jan Bluisen in zijn brief noemde, is eigenlijk de verwachting naar aanleiding van gesprekken met een aantal bezwaarmakers. Mm -hmm. Um, dat die al hebben aangegeven, ja, bijna ongeacht de beantwoording. Wij zullen het traject vervolgen en niet stromen om naar de rechter te gaan... en eventueel zelfs naar de Hoge Raad. Ja, nou, dan, uh, dan ben je inderdaad wel een paar jaar verder. Ja, en, dat, ja, en, en nou, ik zeg, aan de ene kant uh, zit daar een lange adem in... en, en um, um, ja, betekent dat dus dat, zoals het er nu voor staat... we waarschijnlijk de komende twee jaar um, ja, zitten waar, waar we zitten... Um, en, en ik zeg, dat is in, in, in die zin vervelend. Hè? Um, ik geloof dat uh, de eerste verhalen ooit waren. Uh, in 2018 uh, zitten we in een nieuw gebouw. Ja. Um, dus wat je daar ook gaat zien, en, en dat is waar nu ook wel uh, af en toe naar uh, gekeken wordt... ...is dat natuurlijk logischerwijs je op dat moment, eigenlijk al vanaf 2016, zegt... Ja, ...als we gaan vernieuwen, dan gaan we natuurlijk uh, het onderhoud terugbrengen naar het minimum. Dus als iets mm -hmm. echt stuk is, vervangen we Um, um, en zo niet, dan laten we het. En ik moet zeggen, dat zou ik zelf thuis ook doen. Als ik volgend jaar ga verhuizen, ga ik niet meer mijn huis mooi schilderen. Of ik ga niet meer investeren in een nieuwe uh, nee, ja. nieuw pakketvloer. Um, dus daar is niks geks aan. Alleen ja, als dat jaar op jaar blijft doorgaan. Ja, dan merk je dus dat. Ja, um, afgelopen winter hebben we nog een paar Livecards zelf de kleedkamers een likje verven gegeven. Zo van, nee, dan zitten we in ieder geval ja. komend jaar <laughs> in een beetje fris, uh, fris uh, kleedruimte. Um, en maar dat gaat nu ook langzaam meespelen. Mm -hmm. um, en om het dan nog wat gecompliceerder te maken... eigenlijk is ook al een paar jaar geleden gezegd... dan hebben we het niet meteen over nieuwbouw... dat ook voor de Noordpost... een, een, een in ieder geval wat groter plan van onderhoud ge gemaakt moet worden. Mm -hmm. Dus dat is iets waar we nu ook wel um, ja, eigenlijk op wachten... en, en in overleg zijn. Uh, dat gebouw is natuurlijk een stuk jonger... maar is op een andere manier gebouwd. Um, en als we dus kijken hoe lang dit traject al duurt... Ja, dan wordt het eigenlijk ook tijd dat we daar... Uh, met elkaar wat meer gas op, uh, op gaan geven. Ja, nou is het... Uh in de Noord ook niet uh, zonder slag of stoot gegaan. Want volgens mij heb je daar ook nee. met een en ander meegemaakt. Ja, klopt. Dat is, um, en, en, en, nou ja, ook daar is toen het gebouw vervangen. En daar is uiteindelijk gekozen... Um, uh, ik denk voor dat moment een goede oplossing voor. Dat heet een soort semi-permanent containerbouw. Ja. Um, uh, dat is een gebouw waar geloof ik op papier... tien jaar garantie op gegeven wordt. Uh, nou ja, het gebouw is uit 2003. Ik moet zeggen, dat is niet dermate dat het morgen instort. Maar ook daar zie je... Ja, afval, we hebben afgelopen wat problemen gehad met de natte ruimtes, ja. uh, met vocht, uh, vloeren die uh, nou ja, gedeeltelijk vervangen zijn. En dus ook daar ja, zal echt de komende jaren nodig aan onderhoud moeten gebeuren. En eigenlijk ook al nagedacht moeten worden, ja, wat gaat daar over vijf of tien jaar gebeuren um, um, en, en hoe gaan we daarmee verder? Ja, er zijn dus achter elkaar twee verbouwingen die, uh, die niet vlekkeloos verlopen... Kijk je wel eens met een schuin oog naar uh, plaatsen in de buurt waar het uh, goed geregeld is? Ja, de, de, de, de, de, eigenlijk, um, um, eigenlijk in de periode dat wij begonnen werd um, um, in Katwijk uh, we twee prachtige nieuwe rinsten geopend. Mm -hmm. uh, daar hadden ze een beetje geluk, want daar is natuurlijk de kustlijn uh, uh, volledig naar voren gegaan. En daar kwam ook nog wat landelijk, uh, landelijk overheidsgeld bij uh, voor herontwikkeling. Uh, en daar zijn echt uh, nou, ja, twee gebouwen in gezet waarvan wij in het begin zeiden nou pak die tekening en de aannemer en <laughs> ja. je kunt hem zo in, uh, in zandvoort inzetten en voldoet volledig aan, uh, aan de functionaliteiten die we zoeken uh, het is in de kop van Noord-Holland zijn een aantal nieuwe renningsposten geplaatst, uh, Noordwijk gaat dit jaar uh, uh, haar nieuwe wow, renningsposten, wow. vaste renningsposten nee, openen, het gebouw staat al um, en dus ja uh, dat zijn allemaal trajecten die nou, tegelijk of later zijn begonnen als, uh, als bij ons, uh, dus ja met een beetje jaloezie uh, kijken we af en toe wel naar, uh, naar de buren ja, het doet mij gelijk denken aan een, een stuk in, in de Telegraaf... waar Zandvoort niet goed wegkomt. En dat uh, ging dus ook over uh, het plaatsen van uh, dit soort gebouwen... en de beveiliging van het strand. Want je bent als badplaats van Zandvoort natuurlijk wel verantwoordelijk... voor je, voor je badgasten. Ja, nou ja, dat, dat, dat is heel terecht. Ik durf wel te stellen dat uh, zeker op dit moment... het, het geen uh, hele directe invloed heeft op uh, hoe we op het strand ja. werken. Het is vooral uh, heel lastig uh, en vervelend... Uh, aan de andere kant, hè, ook, ook dat zien we nu op wat mindere dagen, uh, uh, ook zonder corona. Ja, het gebouw is dermate klein, dat als het een dag stormt ja, en het regent, ja, eigenlijk met meer dan een man of zes uh, binnen, dan wordt het al uh, uh, nou, eigenlijk te druk. Uh, dus het, het zorgt soms operationeel ook al voor, uh, voor wat, uh, wat, uh, wat lastige problemen. Uh, als ik puur naar de zomer kijk, ja we, we kunnen er ons werk doen. Uh, het is af en toe een beetje improviseren, uh, maar daar zie ik niet een direct probleem, gelukkig. Um, maar het is, ja, wat ik zeg, het is gewoon echt iets wat nodig is om voor de toekomst uh, gewoon ons werk uh, te kunnen blijven doen. Op de manier ja. waarom we het nu doen. Nou, uh, ken ik de ploeg van de reddingsbrigade als uh, zeer welwillend en altijd gemotiveerd. Dus wat dat ja. betreft, uh, daar zal het niet aan schorten. Uh, maar er moet gewoon een nieuw gebouw komen. Ernst, ik uh, hoop dat het er toch wat kan bespoedigen in, uh, in de raadzaal en uh, bij het college. En uh, degene die dan bezwaar maken. En ik hoop jullie dan toch binnen een jaar of twee in een nieuw gebouw te zien zitten. Ja, helaas niet volgend jaar. We nee. hadden gehoopt met 100 jaar CFAB volgend jaar. Dat mooi te kunnen combineren alsnog met de opening van het gebouw. Maar het gaat waarschijnlijk richting ons 101 of 102 jaar bestaan. Dat we dat gaan vieren. Ja, ja, net als het EK voetballen kan je dat ook een jaar uitstellen gewoon. Dus. Ja, jawel. Maar aan uh, de andere kant, dat zijn dan uh, hopelijk twee keer een reden voor het feestje. Laten okay. we daar maar uh, vanuit gaan. Laten we dan maar voor het positieve uitgaan. Ernst, bedankt voor het interview en ik spreek je gauw. Ja hoor, dank jullie wel. the day